Oud-advocaat Piet Doedens is overleden. Hij is gisteren in besloten kring gecremeerd, meldt de Telegraaf. Doedens begon zijn carrière bij Max Moscovic senior. Hij pleitte in geruchtmakende strafzaken... zoals de zogeheten paskamermoord in 1984. En hij verdedigde bekende criminelen als Johan V. alias de Hakkelaar. In 2007 stopte Doedens na een hersenbloeding. Piet Doedens was 79. Ajax komt vanmiddag in Oostenrijk niet in actie tegen Eintracht Frankfurt. Het oefenduel zou om drie uur beginnen, maar bij Ajax hebben enkele mensen corona. Onbekend is wie. De spelers en stafleden van Ajax vliegen vandaag... zonder de positief geteste Ajaxide terug naar Nederland. Het weer nog. Zon en wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 22 tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en zomers warm. Van 26 graden aan zee tot 32 in het oosten van Brabant. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De stad viel op de A9, Alkmaar, Amstelveen. Bij Amstelveen, Stadhart, 7 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. hebben nu, Goedemorgen Zandvoort. You made me find your own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 Zij met mensen, maar ik valt er nog te Hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bos. Alle terrassen zijn weer vol. I keep the summer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 Fractievoorzitter en als uh, lid van de OPZ. Uh, nu wethouder, deeltijdwethouder. Uh, hoeveel uur doe je? Um, contractueel 18. Uh, maar ze zeggen overal we hebben uh, vier fulltime wethouders op dit moment. Uh. Dus uh, nee, uh, er gaat meer tijd in die hobby zitten dan, uh, dan ik verwachtte. Dan, dan, dan ik dacht. Te hebben. Maar uh, je doet het tenslotte ook verstandig Zandvoort. Ja, duidelijk. Um, er is één raadsvergadering geweest. Uh, wat is het verschil dat je nou bij de wethouder zit en als fractievoorzitter? Ja, weet je, uh, als, uh, als partij, uh, zeg maar, uh, <coughs> heb je met, met, met je collega's uh, van je partij, heb, neem je een bepaald standpunt in. En dat standpunt, uh, dat probeer je aan, hè, aan de mens te brengen, hè, of aan... Uh,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 het ene bezwaar naar het andere bezwaar stapelt zich op. Ja, maar dat is niet eh, verstand voor, voor het eigen. Dit is in heel Nederland. Eh, ik heb in Amsterdam niet anders meegemaakt. Eh, en het gaat vaak eh, een bezwaar om een bezwaar. En vervolgens eh, zie je ook eh, dat eh, sommige bezwaren ook van tafel gaan eh, als er wat wordt eh, gegeven, eh, tussen haakjes gegeven.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 Oké, okay, nou uh, ontzettend bedankt voor het uh, bijpraten als wethouder en uh, we spreken elkaar zeker nogal een paar keer als het politieke geweld in september weer gaat beginnen. Peter, dankjewel. Nou, Succes. Gaat lekker. Dank jullie wel. <hijen>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 en Kajsa Sussi een uh, gedicht zal voorlezen... en de wethouder ook even een kort woordje zal spreken. Uh, zal en wie, spreken. wie opent? Uh, volgens mij is dat uh, Gert-Jan Bluis. Uh, ja, de okay. burgemeester is afwezig. Ja. Dus okay. die heeft diversiteit in zijn uh, uh, portefeuille. portefeuille. Ja. Hij vindt het jammer, mm -hmm. maar hij is, uh, hij is er niet.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 En uh, ja, dat wordt, dat wordt een gigantisch succes. Ja. Dus, dat maar wat is, gaat er uh, precies gebeuren bij dat.? Uh... Ja, dat weten wij maar nog niet. Ja, wij mogen We zijn, niet komen. Dat is een hè? Nee. Jammer, hè? Nee, maar, er ja, zijn, uh... Hebben, uh, ook, ook daar is een prachtige line-up van uh, uh, vrouwelijke artiesten. Bouw komt bijvoorbeeld, Randy Morgan. Ja. en die onder andere. En ja, dat, dat zijn mensen die in de scene zitten en die komen gewoon. Dansers ja. dus en dergelijke. Gezien de tijd moeten wij door met het volgende onderdeel. Ja.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 En ja. Monique, toch Ja, dat klopt. Bij Wijn aan Zee. Dat klopt. Wat, ja. wat kunnen we daar verwachten? Uh, dat zijn uh, uh, prachtig prachtige fotowerk van weer uh, nieuwe kunstenaars mm -hmm. aan, uh, aan de, aan de lood van, uh, van de regenboogcommunity. Community. Uh, Mooie mooi, locatie. De, ja, absoluut. En wijntje erbij? Ja, en zeker. Nou, inderdaad. En uh, ik zou inderdaad onder het genot van een lekker wijntje. want die kun je daar prima drinken. Dat hebben ze. Ja, zeker weten. Zou <laughs> ik daar inderdaad de expositie gaan ja, bekijken? Was leuk, wat ja, wat leuk. Ja. We gaan naar maandag.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 Leuk. Een stopje terug in het programma op de dinsdag. Ja, dan hebben we de kinderactiviteiten natuurlijk op het Gasthuisplein.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 Dus daar hangt hij. Okay. Een mooie, mooie grote kleurplaat. Leuk. Um, daarnaast uh, traint uh, Clown Onky op. Uh, clown Onky? De, ja. Alweer. Die klinkt <laughs> ja, al ja, ja, ja Ja, precies. En uh, daar gaat het eigenlijk meer op uh, zoek de clown in jezelf. Ja. <laughs> uh, dus er is ook een workshop aan verbonden okay. voor kinderen. Ja. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk DJ Beat at the Beach. Uh, waar de kinderen een uh, DJ workshop kunnen volgen. Maar ook gewoon lekker uh, disco En dit is bij Mango?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 Toto called when he got the word And he said, I suppose you've heard About Lewis When I rushed to the window And I look outside And I could hardly believe my eyes As no Mercedes was parked At Lewis's drive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 I know how to help. Stay faster than Lewis. Lewis. He said, No, Lewis is old. And you are young. You know you've been waiting for 24 years. So, so Max, you are the, the champ, champ and, and enjoy it. it. To show him I was faster, put him on the second place. Now I've got to get used to be driving in front of Lewis. Lewis, where the fuck is Lewis? Now I've got to get used to be driving in front of Lewis. Cfm Race Radio Pit Report. Bit Report.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 Nou, ik, eh, je moet altijd een slag om de arm houden. Maar die houdt er eigenlijk niet om. Er zal geen uitspraak komen die de Grand Prix gaat tegenhouden. Nee, hoeveel rechtszaken zijn er geweest inmiddels? Nou, rechtszaken zijn er eh, heel veel geweest. Eh, maar ook het aantal vergunningsaanvragen en procedures waar je, die je moet doorlopen. Eh, uit mijn hoofd zeg ik was dit de 38e procedure. Oh, nee. je, je, je, je kan er een beetje moe van worden ja ja ja. ja, ja, ja. We zeggen het. We zeggen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 Nou, kijk, uiteindelijk zijn uh, de teams zijn redelijk zelfvoorzienend. He, dus dat, dat doen zij. Ze hebben daar gewoon binnen de verschillende uh, raceteams hebben zij eigen mensen gewoon in dienst die alleen maar de logistiek en het verblijf van de coureurs en van de teams regelen. Dus daar blijven wij buiten. Uh, soms krijgen we wel eens wat special requests: uh, uh, uh, uh, uh, coureurs die net op een andere plek willen verblijven dan waar hun team verblijft, etc. Maar daar helpen we ze wel eens mee.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 Max Max Max Super Max Max Super Super Max Max Max Super Max Max Super Super Max Max Max Super Max Max Ik mis geen race, heb schijt aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. rijdt alle zoek van Spa tot Monza. De gebruwen en smeltend asfalt. Ik jij als Max weer één voorbij knalt. Zijn in acties zijn bijzonder. Het is een baas, een wereldwonde. Jo, fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar. Een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is er één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 Meestal zien we dat ook wel als we dan een stukje doorvaren dat ze achter ons alsnog terug naar de kant gaan. En een beetje stoerdoenerij, maar toch wel snappen dat er uh, echt wel een reden is. Dus over het algemeen moet ik zeggen dat mensen wel uh, echt bij aanspreken wel, uh, wel goed te reageren. Nou, dat is uh, fijn om te horen. Uh, nou ja, uh, ik denk uh, als er uh, morgen weer zo'n uh, zo enorm warme dag komt, uh, dan uh, zijn we goed voorbereid. En uh, in Zandvoort, uh, door jullie in ieder geval. Wat de zee betreft redelijk safe. Ja, al moet ik daar ook bij zeggen. De zee heeft nou helemaal altijd een risico. En ook ondanks al onze waarschuwingen, toezicht, ja, is het ook echt iemands eigen verantwoordelijkheid. En ik heb altijd het idee dat de zandvoorters dat wel redelijk goed snappen en begrijpen. Maar ja, helaas niet iedereen snapt dat. En de zee is geen zwembad.